Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Duizenden Algerijnse fans vieren in Franse steden... de winst van hun land in de Afrika-cup. Het voetbalkampioenschap van Afrika is dat. Op diverse plaatsen zijn ook ongeregeldheden. Onder meer op de Champs-Élysées in Parijs. Daar gebruikte de politie traangas. In veel Franse steden is extra politie op de benen in verband met de finale. Na de vorige wedstrijden van Algerije... braken op verschillende plaatsen ongeregeldheden uit. Honderden mensen werden toen opgepakt. Algerije versloeg in de finale, Senegal met 1-0. Iran heeft in de straat van Hormuz bij de Persische Golf... een Britse olietanker in beslag genomen. Een ander schip is een tijdje vastgehouden... maar mocht verder varen naar Saoedi-Arabië. Het lijkt op een vergeldingsactie... omdat de Britten eerder een tanker met Iraanse olie aan de ketting legden. Groot-Brittannië waarschuwt nu voor een harde, maar bedachtzame reactie... als de olietanker niet wordt vrijgelaten. Het Britse kabinet is voor crisisberaad bijeen. Steeds meer mannen tussen de 25 en de 45 zijn bewust niet aan het werk. Het zijn er ongeveer 100.000, bijna twee keer zoveel... vergeleken met tien jaar geleden. De mannen zijn niet werkloos, maar hebben geen betaald werk... en zoeken dat ook niet. De meeste doen dat vanwege arbeidsongeschiktheid of ziekte. En volgens het CBS gaat het vaak om laagopgeleide alleenstaande mensen. En Bij vrouwen in deze leeftijdsgroep bleef het percentage ongeveer gelijk. En de dode die op een camping van de Zwarte Cross is gevonden... zou een man van 18 zijn die in de buurt van het Achterhoekse Festival woont. Dat hebben bronnen aan om op Gelderland gemeld. Officieel is er nog niets bekendgemaakt over de identiteit of de doodsoorzaak. En de organisatie van de Zwarte Cross noemt het een verschrikkelijk voorval.